uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Goedemiddag. Communicatie bij Moerdijkbrand volgens regio Rotterdam. Zwaar onvoldoende. Obama staat meer olieboringen toe. En spelersbus FC Tenten op weg naar Amsterdam. Dan het weer. Vanavond helder en droog. Alleen in het westen kans op een enkele bui. Minima vannacht rond 7 graden. Morgen wolkenvelden en zon. Maar vooral in het binnenland ook buien. Het wordt dan met een graad of 15 frisser dan vandaag. Ook namorgen is het wisselvallig met elke dag kans op wat neerslag. Tijdens de chemiebrand in Moerdijk kregen de hulpdiensten in de regio Rotterdam... niet of nauwelijks contact met de brandweerleiding ter plaatse. Daardoor was het gevaar voor andere regio's te lang onduidelijk. En was overleg over bijstand niet mogelijk. Dat staat in een vertrouwelijk rapport dat in handen is van de NOS. Verslaggever Henrik Willem-Hofs, wat voor rapport is dat? Nou, dat is een interne evaluatie van de hulpverleners in de regio Rotterdam-Rijnmond. Die brand was natuurlijk in Moerdijk en dat valt dan onder de veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Maar de rook die trok richting het noorden, richting de Hoekse Waard, Dordrecht, maar ook Rotterdam. Nou, in dat rapport staat dat de brandweer in Rotterdam toevallig op Twitter en uit het nieuws op internet en omroep Brabant moest vernemen dat er iets groots aan de hand was. En, Henry, Ze kun hebben toen, hem, Henry, kun even, Kun je dat nog langzaam herhalen? Ja. Uh, helemaal? Of uh... Nou, nee. Uh, dat brandweer dat op Twitter moest vernemen. Ja, precies. Ja, dat ja, ja, ja. moesten ze op Twitter vernemen. Ze kregen dus geen officieel uh, telefoontje van... jongens, uh, maak je uh, borst maar nat, want er komt een grote uh, dikke rookwolk aan... En uh, ja, daar moesten ze dus uh, op kijken. Uiteindelijk hebben ze toen gelijk meegedacht. De gezamenlijke brandweer in de haven van Rotterdam is gespecialiseerd in chemische branden. Die hebben een scenario uh, ja, uitgewerkt met blusboten, met, met schuim. Maar daarvoor hadden ze natuurlijk wel uh, eerst groen licht nodig van Moerdijk. Nou, dat kwam er niet, want ze konden dus Moerdijk uh, niet bereiken. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en ook Zuid-Holland-Zuid niet. Dus ja, dat was een uh, groot probleem. Ja, hoe, hoe komt zoiets? Ja, later hebben ze het nog geprobeerd via de officiële systemen, hè, de computersystemen die, die ze hebben. Daar moet dan wel uh, ingezet worden ja, wat er aan de hand is, wat voor stoffen er zijn. Maar ja, die uh, informatie was erg tegenstrijdig, onvolledig. En uh, uiteindelijk hebben ze om zes uur maar iemand zelf naar Moedijk gestuurd om daar polshoogte te nemen. Het was natuurlijk erg belangrijk ja, om te weten uh, wat voor maatregelen je in uh, de Rotterdamse regio moet nemen als die rookwolk uh, onderweg is. Ja, het is, het is uh, toch wel redelijk ontluisterend als je dat leest hoe dat uh, gegaan is. En uh, we hebben ook het uh, rapport laten lezen aan GroenLinks Kamerlid Lisbeth van Tongeren. Die zegt ja, het is eigenlijk onacceptabel. Ze gaat de vragen over stellen aan minister Opstelte van Veiligheid. En we hebben natuurlijk een reactie gevraagd van de betrokken veiligheidsregio's. En die zeggen ja, we gaan nu nog niet reageren. Er lopen nog allerlei officiële onderzoeken. Dus uh, ja, pas als die klaar zijn, dan komen we met een reactie. Ontluisterende conclusies, inderdaad. Verslaggever Henrik Willem-Hofs. En. In de gemeente Moerdijk, geloof het of niet, woedt op dit moment weer een grote brand in Zevenbergen. Willem-Jan Joachims van Omroep Brabant is daar. Willem-Jan, wat staat er in brand? Het is een uh, palletbedrijf, Europallets, sinds twee uur vanmiddag. Rookpluimen zijn tot in Tilburg te zien. En dan heb je toch echt over een afstand van 40, 50 kilometer. Uh, 400.000 tot 500.000 pallets zijn inmiddels in rook opgegaan volgens uh, die, de directie. Van Europellet en met man en macht, zelfs met de luchthavenbrandweer van Woensrecht en Gilderijen, wordt geprobeerd hier het vuur te bestrijden. En dat uh, valt niet mee. En die pelletfabriek staat in de buurt van Woonhuizen? Nee, dat is één groot voordeel hier. Dat is één geluk voor de hulpdiensten, want de pelletfabriek staat aan de noordkant van Zevenbergen en laat de wind nou net ja, uh, uh, van het dorp afgaan. Dat betekent dat de wind uh, de, rookwolken, de dikke zwarte rookwolken, die hier sinds vanmiddag een uur of twee te zien zijn over de polder van, uh, van West-Brabant, blaast hier in het kleine dorpje Langeweg. Nou, de politie heeft al in een heel vroeg stadium getwitterd, jawel, getwitterd, met de mededeling van uh, ja, uh, beste onwonenden, hou ramen en deuren gesloten. En uh, dat schijnt ook wel te gebeuren. De rook is niet gevaarlijk, dat, dat benadrukt de politie. Maar uh, één ding is zeker, hij stinkt wel, hij is vies, het is allemaal hout. De oorzaak van deze brand is trouwens niet bekend. Nog niet. En uh, tot evacuatie is niet uh, overgegaan, begrijp ik uit je woorden? Nee, er is geen evacuatie en er zijn ook geen slachtoffers. En heeft de brandweer al verwachtingen bekendgemaakt... over het moment waarop ze de brand misschien wel meester zijn? Nou, anderhalf uur geleden waren ze erg optimistisch. Maar inmiddels is duidelijk dat er nog een groot vuurhaard zit... in de hoek van een van, die, uh, van de panden. En daar staat nog een kantoor. En dat kantoor van Europellet. Dat staat op dit moment in lichte laaien en dat zorgt nog steeds voor dikke zwarte rookwolken. Een grote brand dus in een pelletfabriek in de gemeente Moerdijk. Geen schadelijke stoffen en uh, ja, we blijven er eventjes bij. Uh, Willem-Jan Joachims van Omroep Brabant, bedankt voor dit moment. Arnhem haalt buiten het centrum alle openbare vuilnisbakken weg. Het gaat om 1300 afvalbakken in alle wijken behalve de binnenstad. Ook zullen de straten minder vaak worden gereinigd waardoor zwerfvuil langer blijft liggen. Daarmee wil de gemeente bijna een half miljoen euro bezuinigen. De maatregelen zijn niet voorgesteld door het Arnhemse college. Maar de gemeenteraad heeft ertoe besloten om bezuinigingen op de minima en de volksuniversiteit te voorkomen. Arnhem is niet de eerste gemeente die openbare vuilnisbakken weghaalt om geld te besparen. Dit is het NOS-journaal met Ono Duivenne de Wit. President Obama heeft maatregelen aangekondigd om de olieproductie in Alaska en in de Golf van Mexico op te voeren. Obama doet dat onder druk van de publieke opinie over de hoge benzineprijs in de Verenigde Staten. De president komt ook tegemoet aan de vraag van de Republikeinen om meer olieboringen te doen. Oliebedrijven krijgen de kans om gebieden in Alaska en de Golf van Mexico te huren om op zoek te gaan naar olie of gas. In het begin van zijn presidentschap hamerde Obama erop dat de Amerikanen minder afhankelijk moesten worden van olie en dat er meer gebruik moest worden gemaakt van duurzame energie. Na de milieuramp in de Golf van Mexico mocht daar een half jaar niet worden geboord... en zijn de regels voor olieboringen strenger geworden. Het congres van de ChristenUnie wil dat de partij de christelijke identiteit versterkt. Door de deelname aan het vorige kabinet zou het profiel van de partij... volgens een aantal leden te vaag en te links zijn geworden. Partijleider Rauwvoet nam vandaag afscheid van zijn achterban. Zijn opvolger, Ari Slop zegt dat het roer niet radicaal omgaat. Ik ben niet links of rechts, ik ben christen, zei hij tegen het congres. Slop wil zich onder meer richten op het herstel van de economie, de zorgen van ondernemers en de gehandicapte zorg. Ook keert hij zich vel tegen de forse bezuinigingen op defensie.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 De jongen speelde op het account van zijn vader, maar organisator Pokerstars kwam erachter. Het geldbedrag van bijna 4 ton gaat naar goede doelen. Sport. Morgen de beslissende wedstrijd. Vandaag krijgen de spelers van FC Twente een feestelijke uitgeleide door honderden fans. Want het elftal is al onderweg naar Amsterdam. Verslaggever Roel Pauw. Om half vier is FC Twente nog bezig met een training. Die is besloten. Maar even goed zijn er een paar honderd mensen bij het trainingscomplex om hun helden uit te zwaaien wanneer ze richting het westen vertrekken. Wacht tot ze naar buiten komen nou. Ja, ik heb er zin aan. Ja? Ja, zenuwen doen het goed bij mij. Oh, is dat zo? <laughs> nog uh, even snel een handtekening scoren. Ja. Denk je dat je kans het maakt? Nee. nee, denk ik niet. Die stewards ja. zeggen ook allemaal ja. zo dat uh... Dat ze rust nodig hebben en tijd en zo. Dus ik denk dat je niks meer krijgt. Het is wel balen. Hey, maar wordt het nou niet tijd dat iemand anders kampioen wordt? Alweer Twente, hoor een beetje jij <laughs> Maar als ze kampioen worden, dan winnen ze indirect de Johan schaal. Indirect. Ja, want de bekerwinnaar en de, tje, en de be schaalwinnaar, die moeten altijd tegen elkaar in de Johan Kijk, schaal. FC Twente, we worden kampioen. FC Twente, we worden kampioen. FC Twente, we worden kampioenen. Ja. Na lang wachten komen de spelers de trap af en stappen in de bus. Maar eerst worden ze nog toegejuicht en geklapt door de toegestroomde fans. En de jonge supporters kennen ze allemaal. Zo daar gaan ze. En hoe komen ze terug denk u? Met de schaal. Ja. <laughs> ja Natuurlijk komen we terug met de schaal. Oké, okay. gaan we ervan vanuit. Alvast gefeliciteerd dan. Dank je wel. Dankjewel. wel. Oké, okay, bedankt. Voetbalclub Manchester United heeft de 19e landstitel binnen. De koploper van de Premier League speelde vanmiddag met 1-1 gelijk bij Blackburn Rovers. Dat was voldoende voor het kampioenschap. De nummer 2, Chelsea kan United niet meer inhalen. Het is het laatste kampioenschap van doelman Edwin van der Sar. Hij zwaait aan het eind van het seizoen af. En met 19 landstitels is Manchester United nu recordhouder in Engeland. Er is verkeersinformatie. Bij de AWB zit Jorlanda van der Velde. Het is wat drukker op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij de Alfred 1 staat 2 kilometer. En richting Apeldoorn tussen knopen de Aaslo en 1 5 kilometer. Door de werkzaamheden en de afsluiting van de A20 loopt het dit weekend wat vast op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voor het knooppunt Kleinpolderplein staat 2 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouden voor het Kleinpolderplein ook 2. Er is een aanrijding geweest op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Noordloos en Lexmond staat 2 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. De communicatie bij de Moerdijkbrand is volgens de regio Rotterdam zwaar onvoldoende geweest. President Obama staat meer olieboringen toe in Alaska en de Golf van Mexico... en de spelersbus van FC Twente is onder poli politiebegeleiding op weg naar Amsterdam. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen het vervolg van Langste Lijn. Mooi feest, Paul. Ja, je gaat maar één keer met pensioen. En veel vrije tijd, hè? Plannen genoeg, Stanley.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 Vanavond in Rondom 10. De leegloop van de uithoeken van ons land. De jeugd vertrekt naar de grote stad en winkels en scholen in Limburg, Groningen en Zeeland verdwijnen massaal. Laten we de regio's aan hun lot over of moet de Randstad de hulp schieten? Daarover vanavond live een discussie in Rondom 10 bij de NCRV op Nederland 2. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl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 Welkom terug bij Langs de Lijn. We gaan door met het sportforum met vier heren inmiddels aan tafel. Eerst even kijken hoe het bij het voetbal is. We hoorden net in het journaal dat Manchester United de kampioen is van Engeland. Manchester City zou de FA Cup kunnen winnen. Het speelt inmiddels in de tweede helft tegen Stoke City in de finale. En die houdt kamp. Zeven minuten oud de tweede helft. En Manchester City nog steeds niet op voorsprong. Zou wel moeten, want Manchester City is en blijft sterker. Maar Stoke houdt goed stand staat nog altijd 0-0, zeven minuten in de tweede helft. We gaan door met ons sportforum. We waren gebleven bij het zwaarste onderwerp van deze week. Um, naast onze vaste gast Tom Boot zit hier Bart Voskamp, oud wielrenner Rico Schuijers, sportpsycholoog en ook eens aangeschoven Henk Hoiting voor de voetbalonderwerpen van zometeen. Uh, Henk, met jouw permissie gaan we nog wel even door met het fietsen. Als je er tegenaan wilt bemoeien, okay, doe het okay. vooral. Nog even um, nou trouwens, wat is jouw sportmoment van deze week? Want dat hebben we dan nog niet gehad. Nou ja, dat is dan toch voetbal. Nee, dat is, dat is een, zeg maar een observatie uit de coulissen. Ik zal het even kort. Ik was uh, woensdag bij de laatste openbare training van Ajax... voor uh, de grote ontknoping. En daar, was ook, daar stond ook langs de lijn Uri Coronel. Ja. die is toch nog altijd de voorzitter van Ajax. En de voorzitter is er als de club voor de laatste openbare training. Ik, totdat er een nieuwe is, hè? Dus, ja, ja, ja, maar goed, hoe lang, lang gaat dat gaat wel even duren. Ja. En uh, dat is maar goed ook. Uh, <laughs> hij was daar op zijn, op zijn bedaarde wijze. Hij had uh, zelfs uh, zijn kleinkinderen bij zich. Eentje nog zo klein dat hij in de kinderwagen lag... Hij keek een half uurtje naar de training. Hij keuvelde wat. Hij pakte de kinderwagen weer groette ons hartelijk. Eh, onder het mom ook van ja, ik kan er zondag ook verder niks aan doen. Ja, ik, ik heb altijd een enorm zak voor dit soort eh, bestuurders gehad. Het zijn waardige mensen. Het zijn relativerende mensen. Het zijn mensen die vanuit een andere wereld, maatschappelijk geslaagd... Eh, weten te incasseren. Eh, als Ajax even wat, wat vaker verliest... Dan, heeft, eh, dan krijgt de voorzitter op zijn brood dat hij geen verstand van voetbal heeft... Dat is natuurlijk verder helemaal niet noodzakelijk. Maar daarna een strijd die een strijd die niet meer gewonnen kan worden, zoals dat dan heet. En toch zijn dit mannen die, die ook daarmee weer evenwichtig kunnen omgaan. Die daar evenwichtig op kunnen terugkijken. En um, ja, ik, ik, ik, ik vind dat we in de, in de, in de opgeblazen, polariserende voetbalwereld. dit soort mensen heel hard nodig hebben. En ik denk dat we. hier gaat hij weer eentje weg straks. Die wij meer zullen missen dan de menige nu denkt. En wat was nou jouw specifieke sportmoment? Dat nee, ik moment. heb het gezegd. Dat was de observatie ja, ja, ja. van om zo'n zelf In zijn bedaardheid. Ja. In, en, en het feit dat we nog even rustig met hem praten, hoe die erop terugkijkt. En alle spanningen eromheen. Dus meer een observatie ja. dan een moment, daar ja. heb je gelijk in vergelijking. We waren gebleven bij uh, de Giro d'Italia. de dood van de Belg Wouter Weiland. Um, de gevolgen daarvan, hoe renners daarmee omgaan. Um, Bart, dan uh, vervolgens heb je dus de dag na um, dat ongeluk heb je, uh, de geneutraliseerde etappe. De dag daarna um, ja, begint het weer, of vervolgt het uh, zijn weg. We hadden het er straks al even over: dat zal voor de een wat makkelijker zijn dan voor de ander. Dan um, zie je Pieter Wening de etappe winnen. Die juicht dan, in mijn opinie, als je dat ziet, alsof er helemaal niets gebeurd is. Vervolgens heeft hij wel prachtige woorden na afloop uh, nog voor uh, Wouter Weiland en zijn familie. Hij geeft ook nog um, zijn uh, roze trui uh, weg aan de familie. Maar wat, wat, wat denk jij dan? Kan dat? Kan je, kan je dat zomaar ja, doen? Ja, het is gewoon heel persoonlijk hoe, hoe je in elkaar zit. Iedereen gaat met verdriet ook andersom. De een die zal, die zal, die zal behoorlijk huilen en een ander zal zich terug, terugtrekken en stil zijn. En dat is ook de dag daarna denk ik. Ja, persoonlijk zou ik toch wel opstartproblemen hebben om, om, om de draad weer op te pakken. Maar aan de andere kant is het ook wel weer een goed signaal van het leven gaat door. Dus ik, ik ben wel blij dat er gewoon gekoest is. Natuurlijk hartstikke mooi ook nog dat Pieter wint. En ik vind het ook, ook goed dat hij juicht, Dat hij ook gewoon, euh, laat, laten we zeggen, het leven toejuicht. Maar wel gepast na afloop dan wel een gebaar maakt naar de, naar de familie. Dus ik, ik heb daar geen moeite mee. Ik, ik weet niet hoe ik het zou doen, maar ik vind het, uh, ik vind het wel goed. Dus is ja. een prima manier, vind ja. ik. Rico, jij bent de psycholoog onder ons. Hoe hm. kijk jij daar dan naar, naar zo'n moment? Nou, ja, volgens mij zit het in de mate van uitbundigheid dan. Dus dat hij misschien, als er niks was gebeurd... dat hij uh, een meter de lucht in heeft gesprongen... en nu alleen zijn handen in de lucht heeft genomen. Omdat het ook een beetje bij het, bij het ritueel hoort... van dat je daar staat. Hè. Dus als, als in één keer die twee dames er ook niet zijn... ja, dat is, dat, het zijn een paar standaard rituelen die dan, uh, die dan optreden. En, en uh, ja, hoe die individuele reactie is. Kijk, na, na zo'n bericht krijg je altijd eerst ontkenning. Hè, wat, wat, wat Bart ook zei, van nou, dat kan niet, hè, dat is niet waar. En vervolgens krijg je drie emoties die altijd door elkaar heen lopen. Dat is heel individueel wanneer je die nou het sterkst hebt. Um, dat is verdriet, woede en depressie. En woede kan zich richten tegen het feit dat hij niet heeft opgelet... of dat de straten niet goed zijn of dat de, de reden dat hij, dat hij gevallen is. Verdriet is natuurlijk gewoon een normale geaccepteerde ja, reactie. Eerste reactie ja, waarschijnlijk. En, en, en, en later komt dan ook nog het, het, het echte downvoelen van... ja, dit kan mij ook overkomen en wat heeft het voor zin... en laat ik maar een, een kantoorbaan nemen, want dit is veel te veel risico. En hoe mensen daarmee omgaan, is, dat is heel erg verschillend. Maar ik denk dat de meeste renners de boel op slot zetten. Dus, dus emotie buiten laten... Um, hoe moeilijk dat ook, ook is. En dat dan na de ronde... dan denk ik dat er opvang moet zijn voor een aantal renners van... en nou moeten ze echt gaan praten, want dan is de focus weg van de sport... en dan blijft in één keer de focus over voor, voor deze traumatische ervaring. Ja, maar, maar zal er ook niet met Pieter Weening gespeeld hebben... dat voor het eerst sinds twaalf jaar winnen we weer een etappe. Een hele belangrijke etappe. Mm -hmm. Dus... De situatie zal ook wel belangrijk zijn natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ton, hoe kijk jij hier dan naar als uh, coach? Um, zou jij bijvoorbeeld, het is niet helemaal te vertalen misschien... maar goed, je hebt in Wuren ook ploegleiders. Zou jij um, dan in zo'n geval je renners hebben geïnstrueerd... over hoe om te gaan naar buiten met zoiets? Nee, ik denk het niet. Er uh, wordt al steeds gezegd, dat persoonlijk... ik zou wel een gesprek met ze hebben. En het verdriet met ze delen, zal ja. ik maar zeggen. Ah, en dan is het maar, van secundair belang eigenlijk hoe je daar ja, vervolgens in de media ja, dan kan mee gaat. Nou en je weet ook niet, als je die opdracht geeft, of die opdracht wel goed is. He, dan heb je echt een psycholoog nodig. En ik vroeg me af hmm. of Leopard, dat kan ik me voorstellen, een psycholoog erbij heeft gehaald. Dat kan ik wel van iets Beiland. op voorstellen. Ja. Want? De ploeg He? van Weiland bedoel je? Ja. Ja. ja, dat is Leopard. Ja. En die andere ploegen, ja, daar geloof ik niet in. Nee. We zijn uh, automatisch aanbeland bij het sportieve deel van Giro d'Italia. Want ja, dat is voor Nederland natuurlijk wel een heel mooi sportief deel. Voor het eerst sinds 1999 weer een uh, Nederlandse overwinning in de Giro. Het was, uh, ja, waren eigenlijk ook weg op 25 kilometer ongeveer voor de streep. Uh, en uh, ja, die, die, die, die zat dat 8 kilometer voor de meet bij me. Maar uh, ja, het was, toch, uh, het was toch op zich best, best wel zwaar. Uh, over die sintelpaden. Het was toch. Uh, toch een lastige rit met, met, met allemaal bergjes onderweg. Dus uh, toch, uh, toch een nodige afgezien. Het mag duidelijk zijn, dat was Pieter Wening. Die won dus. In 1999 was Jeroen Blijlevens de laatste die voor Nederland een etappe... Er waren etappes, zelfs toen won in de Giro. Bart Weening, een beetje opvallende jongen. Onderschatten we hem daardoor. Ja, ik denk zeker dat we hem onderschatten. Hij laat hier toch wel zien hoe hij gewonnen heeft. Het is ook niet niks. Het is niet een cadeautje geweest dat hij heel lang en ver vooruit zat... dat hij genoeg overhield. Hij heeft goed stand gehouden. En hij heeft op een, op een waardige manier uh, zijn medevluchters laten staan. En, maar het, het, het is gewoon ook een sterke kerel. Kijk, toen hij die, uh, die etappe in, in de Tour won... dan kun je nog op een gegeven moment zeggen... Van, nou goed, hij zit op een goed moment vooruit... En, uh, zijn tegenstander ging wat de sprint wat vroeg aan. Dus hij, hij kon daardoor wat profiteren. Maar als je dan gewoon jaren later gewoon nog een keer zoiets doet op zo'n manier... dan laat je gewoon zien dat je een goede renner bent. En uh, ik denk dat de strategie uh, ook bij de Nederlandse ploeg... bij de ploeg ook wel nu is uh, zonder de sprinter. Dus toch een beetje een vrijbuitersploeg. Iedereen kan erin vliegen en dat, dat heeft resultaat. Ze hebben geen absolute toppers dat ze hier een eindklassement kunnen winnen. Ze kunnen nu ook geen massasprints winnen, dus vlieg er maar in. En dat heeft het resultaat dat een jongen als Wening gewoon eindelijk weer eens een keer een mooie wedstrijd wint. Het was vroeger al een groot talent. En hij kan dat nu gewoon, gewoon waarmaken. Maar Bart, dat is toch veel te vrijblijvend. Vrijbuiten. Ik heb me steeds afgevraagd wat dat nou eigenlijk ja. betekent. Vertel me eens wat ja. dat betekent. Want ja. je zegt eigenlijk: we hebben geen doelstellingen. Het klinkt ook een beetje als, als je niet beter kunt, dan ga je vrijbuiten. Ja, en als, ja, we, nee, nee, en nee, als je dus, het... dus niks wint, heb je vrij, vrijbuiten. Net zoals vorig jaar. Ja. Want we hebben ze dus eigenlijk ook niks gepusht. Ja, mollen maar fantastisch tiende of twaalf, ja. dan weet ik veel wat. Ja. nou ja, goed. We hebben toen, toen het, het gesprek gehad over dat je uh, met, met een ploeg die, die, die een bepaalde waarde vertegenwoordigt met zoveel toppers, dat je dan naar een van de grootste evenementen. De wereld gaat en ja. daar als een vrijbuitersploeg naartoe gaat. Maar uh, ze, ze zouden eigenlijk natuurlijk met Theo Bossen naartoe gaan. Uh, die valt af, dus de, sprint, de sprints vallen af. Nou, dat is voor de jong, jonge mannen, uh, als ik het van hun standpunt bekijk... die zijn in één keer vrijbuiten, want die hoeven op niemand te letten. Ze hebben gewoon een doel. Maar was, hoeven ze geen uh, eerste dan te worden of zoiets? Jawel, tuurlijk. Een vrij vrijbuiters wil niet zeggen dat je een beetje mee fietst. Dat betekent dat je de kans hebt om zelf een etappe te gaan winnen. Dat, dat bedoelen we eigenlijk met de vrijbuiting. Ja. He, dat je gewoon zelf kunt gaan en met niemand rekening hoeft te houden... op niemand hoeft te wachten, gaan en zorg dat je ja, dan. maakt. Ja, maar je moet toch een doelstelling hebben? We moeten één of twee etappes winnen of iets ja, Als we nu mij... niks zouden winnen, ja, het was een vrijbuitensploeg. Het ja, nee, is natuurlijk te vrijblijven nee, voor nee, de nee, nee. duurste ploeg van de hele ja. peloton. Nee, zo, zo, zo mag je niet de ronde instappen. Maar uh, ik vergelijk het ook, uh, ja, ik moet dat helaas doen, als oudrenner naar na vroeger. Bij TVM hadden we dat op een gegeven moment ook. Blijlevens die ging voor de etappes. En als de etappes te zwaar waren, hadden wij een vrij buitensrol. Dat betekent dat je eigen succes kunt gaan. Nou, dat is dan ook heel vaak gelukt bij TVM. Juist door, door te zeggen van, nou, nu, nu hebben we de kans. Nu vliegen we er zelf in en dan nou maken we het af. En, en vorig de, jaar uh, had, sorry, had Kruiswijk die had dan ook een keer de kans om de etappe te winnen. Ja, die heeft zich toen, denk ik, te veel opgebrand om altijd elke dag aan te klampen. Die had toen wat gerend moeten worden. En dan die ene dag echt goed zijn en dan winnen. Mij lijkt dat nu, als ik dat zo hoor, dat dan de, uh, de rollen die van tevoren zijn bedacht... Uh, juist een keurslijf geven voor een, voor een ploeg... En op het moment dat die rollen helemaal wegvallen. omdat er geen sprinter is of geen echte kopman is. dat je dan een vrije rol krijgt. en dat je dan eerder die doelstellingen. van etappes winnen nog zou kunnen halen. dan dat iedereen heel beperkt in zijn rol moet zitten. Ja, van ik wil eigenlijk wel, ik ben sterk, maar ik mag niet. want nou ja, ik, ik, ik moet straks de sprint aantrekken. Ik ben er een hele grote voorstander van zoals ze nu koersen. Want uh, winnaars hebben ze. echte winnaars. dat je voorhand zegt van. nou die kan die etappe winnen. en die kan die etappe winnen. zoals bij een Petaki. of, of, of hele goede klimmers die Bergrit kunnen winnen. dat hebben ze niet. Dus ze moeten gewoon elke dag moeten ze zorgen dat ze mensen mee hebben en vanuit die positie kun je winnen. Niet bij de goede blijven en dan eraf gereden worden. Nee, gewoon vooruit rijden en zorgen dat je de koers aan de hand zet en wint. Als die grote druk van het winnen er niet is... dan kijk ik jou weer even aan, Rico. Dan, uh, dat zou toch juist ook heel positief kunnen uitpakken? Niks hoeft, alles mag. Nee, dan, alles dan als okay, we gaan wel en we, ja, we zien wel waar het staat. Dan, dan kom je op bij de invloed van de verwachting, hè? En, en uh, uh, kijk, druk wordt pas druk als een sporter er druk van maakt. He, dus, zelf voelt, uh, ja. Zo voelt. Zo voelt. Dus hij heeft gedachten met betrekking tot wat er, wat, wat er wordt verwacht. En op het moment dat hij uh, in dit geval dan de rol wegvalt omdat er geen sprinter is... dan uh, wordt de verwachting ook anders. En, en blijkbaar heeft dat voor een aantal renners een heel goed, gevoel, uh, heel goed gevolg voor uh, hoe ze rijden. Ja. Met als gevolg dus deze overwinning en een aantal dagen de roze trui. Ook mooi, ook belangrijk en dus eigenlijk al geslaagd hè, deze Giro. Uh, voor deze ploeg. Ik denk dat je na afloop pas moet zeggen van het is geslaagd. Het is niet zo van we gaan nu achterover zitten. Het is wel een heel, heel, heel groot voordeel dat de druk wegvalt. De die heeft nu een etappe begonnen. Ze hebben in het roze gereden. Maar dat betekent ook voor de rest van nou wat Pieter kan, dat kan ik ook. Waarom ik niet? Dus nu, nu krijg je een aantal dagen... Het besef van, ze hebben ook, ze, de jonge renners hebben mee vervoren gereden. Die hebben mee op kop gereden. Die, die kijken niet meer tegen andere renners op. En die zullen ook de komende dagen zeker nog van zich laten horen. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Uh, wie zie jij de Giro winnen trouwens na deze eerste kleine week? Ja. Nou, zeker na vandaag denk ik, dat is een makkelijke inkopper, dat komt door wel uh, goede kansen maakt. Want ja. hij gaat misschien de Tour de France niet rijden, dus die zal alles op alles zetten om deze ronde te winnen. Ja, en hij staat wel bekend dat hij grote rondes kan winnen, dus ik, uh, ja, het lijkt mij uh, vrij duidelijk. Ja, hij heeft een klein steekje uitgedeeld vandaag in de slotfase ja. van de etappe. Zo direct door met het Forum, eerst even naar het voetbal. En die wordt maar steeds niet gescoord hè, bij City tegen de andere City, Manchester tegen Stoke. Nee, het is ook geen uh, hele goede wedstrijd om naar te kijken. Maar toch, 0-0 de stand. Uh, Stoke komt een beetje uit de schulp en begint wat beter uh, te voetballen. Heeft ook moeten wisselen. Whitehead is gekomen voor Etherington. Uh, maar Manchester City en met name natuurlijk Nigel de Jong zou heel graag willen winnen. Want... Dan is het feest wel heel erg groot in het uh, noordwesten van Londen. Uh, keeper Sorensen, 35 jaar is hij bijna volgende maand. Houdt nog altijd zijn doel schoon. Uh, overigens, uh, Nigel de Jong zou in de voetsporen kunnen treden van. Ik noem een mens als Arnold Muren, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp. als hij de FA Cup gaat winnen. Zover is het nog lang niet. Nu een schot van heel ver van Stoke City gaat langs het doel van Joe Hart. Wij hebben hier in Londen, in het Wembley Stadion 64,5 minuten gespeeld. Stand bij Manchester City Stoke City nog. 0 -0. We gaan verder met nog één klein stukje wielrennen... omdat het onvermijdelijk is. Het gaat toch weer even over doping... maar wel weer een heel andere soort insteek. De UCI heeft tijdens de vorige Tour de France... Uh, uh, en eigenlijk alle renners scherp in de gaten gehouden. Uh, Eén daarvan die het meest in de gaten werd gehouden... bijna was het toenmalig rabo Dennis Menshoff. De renners kregen van de UCI allemaal een cijfer van 0 tot 10. En hoe hoger het cijfer was, hoe verdachter de renner was. Menshoff kreeg een 9, er waren ook een paar mensen met een 10. Uh, en die lijst die is dan dus nu naar buiten gekomen. Het eerste wat ik dacht, onbedoeld naar buiten gekomen... of stiekem toch bedoeld? Nou, ik heb dezelfde gedachte een beetje... maar aan de andere kant neem je wel een heel groot risico... om dat gewoon naar buiten te brengen natuurlijk. En je ziet nou in één keer overal alle alarmbellen gaan rinkelen. Mensen gaan zich uh, verenigen. Er zijn een aantal managers van renners die nu uh, een, een, een proces uh, naar de UC gaan doen. De UC die staat dan niet zo sterk. En er spelen al wat conflicten, waaronder de oortjes. En zo zijn er een heleboel dingen. Dus ik denk dat de UC ook moet oppassen dat ze niet straks helemaal buiten spel staan. Want ik denk dat dit spelletje nog niet is gespeeld. En ik kan me niet voorstellen dat ze dit bewust hebben gedaan. Nee, en dus zullen ze er heel erg echt mee zitten, denk je? Of is het dan nu alweer een soort bijkomend voordeel... dat iedereen ziet dat er inderdaad van alles wordt gedaan aan het dopingprobleem? Ja, maar wat, wat, ja, ik, ik zie het nut niet om zo'n zo lijst te laten lekken. Ik bedoel, ja, wij, wij kunnen dan tenminste als kijker... Maar laten we ervan uitgaan dat de lijst niet gelekt is, maar nu die het eenmaal is... Ja, we zien wel dat er van alles aan wordt gedaan. Ja. Maar um, ja, goed op weg hier naartoe had ik even op een, op, op een site nog even gekeken. Heel snel op, op mijn telefoon. En uh, daar schijnt blijkbaar met die cijfers dus ook helemaal niks gedaan te zijn. Dus als de UC al zo'n lijst heeft met verdachte renners... hebben ze in de aanloop van die, van die, van die Tour de France uh, op die verdachte renners... bijna geen controles uitgevoerd. Dus denk ik, ja, wat heeft dan die lijst voor zin als je daar niks mee doet? Ja, wat vinden de andere drie aan tafel er eigenlijk van? Misschien soms leek, misschien soms niet leek. Maar allemaal sportliefhebber. Het doping probleem van het wielrennen. Weer een heel nieuw aspect, Tom? Ja, maar ik denk dat hier ook een rol speelt, L'Equipe. Want het is naar L'Equipe en dit speelt de belangrijkste rol ook in de Tour de France bij de ASO. He, dus dat gelekt naar L'Equipe. L'Equipe heeft alle nieuwtjes van de Tour de France. He, dus... Ik zoek hier wel wat achter. Ik, volgens mij is het een slechtste moment voor de UCI op dit moment. Want die zitten in grote problemen. Maar ik wou een Bart even vragen. Jij zegt net procederen. Renners en proegleiders gaan procederen. Weet ik niks van. Gaan ze zeker procederen? Nou ja, dat, dat wordt nu geroepen. Het is waar ik het over had. Dus het is niet betrouwbare bron. Maar ik zat net een stukje te lezen op mijn telefoon. Dat, dat de Geiter dat is een manager van een aantal toprenners dat hij de UCI wel een proces wil aandoen... en de schadevergoeding gaat eisen voor, voor de geleden schade. Uh, maar uh, ha, ja, ik vraag me af, haalt dat wat uit? Stel je voor dat je op zo'n lijst staat en dat wordt gepubliceerd... en je staat in de krant, ja, het leed is al geleden. Kijk, ik krijg steeds het idee dat die renners voor, steeds voor een karretje worden gespannen... door of de managers of de ploegleiders. Hè, in uh, Een semi-klassieker in uh, België in dit voorjaar zouden ze ook gaan staken... En ik heb er allemaal niks van gezien. Ik moet er wel allemaal om lachen. En vooral als ik het woord proces hoor, ja. dan denk ik, er gebeurt niks. Maar ja, ik denk dat het, dat het complot wel compleet is. Dat er dus misschien wel uh, ergens die lijst vandaan is gehaald... om een stok, uh, een stok te hebben om mee te slaan naar de UCI. Hm. Henk, hoi, tink, hoe zit jij te luisteren naar dit verhaal... als het weer over doping gaat in het fietsen? Oh nee, goed, ja, dat, dat is onvermijdelijk. Maar dat heb, daar heb ik verder geen, niet van die gedachte bij van laat het ophouden of vreselijk of wat dan ook. Die, de laatste opmerking die maakt, lijkt me wel, lijkt me wel houtsnijden uh, als ik dat zo van de, van de zijkant hoor. Ja. Want het, ja, voor de UCI zelf uh, kan ik ook geen enkel belang zien uh, om, om dit nu uh, te laten lekken of wat dan ook. heel slecht moment. Ja, en, en um, het enige zou kunnen zijn uh, een, een heel uh, onhandig signaal van kijk, we zijn er toch wel mee bezig om, om de zaak in de gaten te houden. Maar uh, ja, dat, dat andere mensen die er belang bij hebben om de, om de UCI in, een, in kapot te maken. Een, ja, dat die dat, laat, dat lijkt me inderdaad plausibel op dit moment. Dan gaan we het over voetbal hebben. Schrik in Utrecht deze week, want er kwam een ziekenwagen op het trainingscomplex. Al je schut was ongelukkig terechtgekomen op zijn ploeggenoot, de Romein Mihai Nezu. In het ziekenhuis bleek Nezu een gebroken nekwervel te hebben. Hij heeft geen gevoel vanaf zijn kind tot aan zijn tenen. Zo luiden nog steeds de laatste berichten. Um, ja. Een simpele conclusie na het verhaal van straks. Ook voetbal is dus een gevaarlijke sport. Um, uh, Rico, bekend is uh, inmiddels dat um, Schut morgen niet zal spelen... omdat het te veel in zijn hoofd omgaat. Mm -hmm. Dat is voor voor een psycholoog dus. Ja, en lijkt mij ook erg normaal dat dat uh, gebeurt. Ja. Ja. Uh, ik weet niet precies hoe de situatie is bij Utrecht... maar ik neem aan dat daar ook gewoon psychologen dan daarmee aan het werk zijn. Uh, nou, die aanname die kun je niet zomaar maken. Nee, nee, ze niet. nee niet iedere bvo betaald voetbalorganisatie heeft een uh, psycholoog. Um, en ik weet ook niet uit mijn hoofd welke wel. Dus het zou kunnen dat Utrecht er wel een heeft. En als die er is, dan kan uh, uh, Schut daarmee gaan praten. Ja. Dus ja. Je kan er iemand inhuren? Ze zouden ja. iemand in kunnen ja. huren, maar ja. ik ja. weet niet of ze dat uh, ook, ook doen. Ja, ja. Nou blijft het blijft voor jou natuurlijk heel moeilijk om hier iets, uh, echt iets zinnigs over te zeggen. Maar hoe zou jij dat aanpakken als dit gebeurt? Het is een, een heel vervelend ongeval op de training. En die jongen zal ongelooflijk vol schuldgevoel ja. zitten, toch? Ja, nou, er zijn protocollen voor, voor crisisopvang. Hè. Dus als er uh, uh, een, een crisis gebeurt... dan kun je uh, als psycholoog uh, op een bepaalde manier een luisterend oor bieden... zodat uh, de, de, de, de grootste emoties die er spelen... en de grootste gedachtes die er zijn die die, uh, die, die persoon heeft... dat die... Uh, uh, dat daar naar geluisterd wordt en dat daar iets mee gedaan wordt. Je kunt niet het probleem oplossen... maar je kunt wel kijken van of, of uh, wat dan uiteindelijk nog de beste beslissing is. Dus om wel te spelen of inderdaad dat het te erg is op dat moment om niet te spelen. Ja, nou, ja. in dit geval uh, speelt hij dan dus niet. Moet je dan gewoon zeggen als die jongen dat zelf niet wil... oké, okay, dat, dat begrijpen we, jij blijft aan de kant. Moet je misschien mm. juist op hem inpraten om te zeggen... ja, je kon er niks aan doen, speel maar wel. Ja, dat hangt heel erg van de persoon af. Dus de, uh, uh, sommigen zeggen van nou, ik stel het, het, het gevoel wat ik erbij heb, stel ik uit. En ik wil wel voor mijn, uh, uh, voor mijn club gaan spelen. Of ik voel me gewoon niet fysiek en mentaal in staat om überhaupt een bepaald niveau te halen. En dan is het in het teambelang dat ik niet speel omdat ik dan de zwakste schakel ben en, en, en het team niks aan mij heeft. Maar je zegt ja. dan van ja. de, ja. de persoon. Ja. of je hebt dan te trainen toch, Henry? Of zelf. die. Uh, ja, nou ja, het zal via een trainer naar de psycholoog ja, dan misschien niet. gaan. Ja. Dat ja. maakt mij niet. Maar en de psycholoog Rieke maakt echt... niet de beslissing dan. Nee, Uiteindelijk nee, nee, nee, geeft de psycholoog nee, nee, nee. een advies aan de coach ja. om even. Ja, ja. ja, want het vroeg ik me net af. Het hangt van de persoon af. Van al schut af, zei je net. Maar het zal er ook voor een groot gedeelte van de psycholoog afhangen, denk ik. Ik bedoel, alle psychologen we hebben niet hetzelfde idee over crisisbestrijding. Nee, ja, misschien je. dat hij zelfs nog de opdracht krijgt van... Uh, kijk, uh, want het is een belangrijke speler voor het team... dus kijk of het wel zou kunnen. Ja, maar goed, dan krijg je de integriteit van de psycholoog... wordt dan uh, uh, belangrijk dat die er is voor, uh, voor Schut in dit geval. Ja, maar we hebben het steeds ja. over crisis... dat verbaast me een beetje, mm. over crisisbestrijding van Schut. Maar er is nog mm. ook een speler die verlamd is. Hoe is daar de crisisbestrijding voor? Ja, nee, dus dat was niet de, niet de vraag aan nee. mij. Nee, maar de, kijk, de, de, die komt in een heel ander traject met, met, met zijn letsel en, en daar de traumatische verwerking van. En dan daar kunnen sportpsychologen ook niks mee, mee doen. Dat, dat met klinisch psychologen en, en psychiaters gaan, hmm. uh, gaan daarmee aan de gang. Want uh, ja, dat is, heel, dat is natuurlijk heel erg om dat uh, ja. in, in de verwerking te uh, doen. Maar is het goed is te is doen. in dit geval toch niet? L lijkt mij toch dat het in deze dagen nog, wanneer die is gebeurd, dinsdag of woensdag, begin ja. van de week nog, toch ja. zo hmm. kort... Lijkt mij toch op dit moment echt alleen nog maar een kwestie van de speler. Van hoe de speler erin mm -hmm. staat, hoe de speler erover denkt zijn gevoelens. En die kan dan naar ja. de slag gaan met een sportspiegel. En ja. en misschien is dat al gebeurd, maar dat is dan toch pas nog het begin van een, van, een, van een traject... wat nog niet van invloed kan zijn op de beslissing of hij morgen nog moet spelen. Dus die schut ja. heeft meteen al gezegd van ik speel niet. Nou, dat ja. lijkt me heel logisch. En daar, daar ja. kan volgens mij niemand, geen psycholoog, geen trainer of wat dan ook... Ja. tussen dinsdag, woensdag en de wissel van zonder meer wat aan doen. Dat, dat, nee, dat kunt, traject is pas later. Volgens je kunt waar. hem ook niet dwingen om dat wel te doen. Nee. nee, dat kan niet. Nee. Nee. Nou, duidelijk punt. Um, ja, uh, Henk. Um, Utrecht is wat dat betreft natuurlijk een ploeg. Of een, een, een club waar um, uh, ja, een historie zit hè, met, met ernstige voorvallen met spelers. Totaal ander voorbeeld natuurlijk. Maar Die Tommaso, speler die een aantal jaren oh. geleden uh, in zijn slaap uh, overleed. Heb je enig idee hoe, hoe het daar nu aan toe gaat binnen die club? Ja. Is dit heel zwaar? Nou ja, dit is wel zwaar, ja, natuurlijk. Uh, en, en... Komen er dingen over naar buiten überhaupt? En hoe ga je daarmee om? Nee, hoe stel je daar nee, vragen over? Nee, maar... maar uh, en het lijkt me... Ja, dat, dat is, ja, het is heel wrang om over dit soort dingen te praten... maar net ging het ook over he, de, de wielrenner en die Thomas overleden. Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk vreselijk voor nabestaanden, vooral als ze laat een gat achter. Maar in sommige aspecten kun je misschien nog wel zeggen... dat, dat dit, zo'n jongen, die zo die er gewoon nog wel is... alleen op dit moment vrijwel niets kan... Ja, dat het voor de beleving van mensen die in die voetbalclub zitten... en die moeten gaan voetballen en alles eromheen... dat het misschien uiteindelijk uh, voor het wereldje... waarin is het nog, nog wel ja, ingrijpender is op de lange termijn althans. In het begin is het allemaal even erg. Dus de, iedereen is daar van slag, dat is erg. En, en uh, ja, het zal je gebeuren dat je zo op een training... Ja. Uh, dat, dat, dus, en, en dan moeten ze nog één wedstrijd spelen voor de competitie. Ja, dat, lijkt, dat is allemaal niet... Uh, niet uh, Zoals je het had voorgesteld. Maar hoe je daar verder mee om moet gaan, is dus net wat ik net zeg. Dat is, dat is volgens mij pas echt het traject van, van de komende we dagen, weken. En Eerst afwachten wat er echt aan de hand is. Ja. Ik kan nog een paar kanten op, ja. Zetten we een punt achter dit onderwerp? We gaan even naar uh, Manchester City tegen Stoke City. En die houdt eindelijk los. Ja, het wordt echt feest in Manchester. Want City heeft gescoord. Volkomen terecht en verdiend, natuurlijk. Alhoewel Stoke in de tweede helft ietsje beter in het spel kwam. Maar bijna op aangeven van Ballotelli is het Yaya Touré, de man uit die voorkust die de eerste uh, openings die de openingstreffer maakt. En dat is heel belangrijk voor deze wedstrijd. Want nu moet Stoke City gaan komen. En uh, gaat Manchester City gewoon door? Of wordt het nog echt een wedstrijd? Nigel de Jong en Manchester City staan voor met 1-0 tegen Stoke City in de FA Cup finale. En dan gaan wij naar dat voetbalonderwerp dat ons dit weekend bezighoudt. Dat ons de afgelopen week bezig hield En dat ons de afgelopen week kun al bezig hield. Omdat die laatste speelronde in de Eredivisie maar zo lang op zich laat wachten. Uh, afgelopen zondag was deel 1 van het tweeluik tussen Ajax en FC Twente. De bekerfinale en de beker ging in de verlenging naar FC Twente. Mark Janko kopte binnen uit een vrije trap van Theo Jansen. Ja, ik zette hem voor. Uh, ik riep Janko bij me om te zeggen van waar hij heen moest lopen. en uh, Ik denk dat hij fantastisch binnenkopt. En, uh, ja, daarvoor waren we wat ongelukkig, denk ik. Want hadden we hadden ook al wat kansen, maar... Uh... Ik denk dat als je de wedstrijd bekijkt, is het gewoon een verdiende overwinning. Voor Ajax ziet Demi de Zeeuw was het niet de eerste keer dat hij een bekerfinale verloor. Met AZ speelde ik ook tegen Ajax, toen verloor ik hem ook. En ja, vorig jaar won ik hem dan, maar uh, ja, dat stelde in principe niet zo, zo heel veel voor. Dit is echt de finale en je ziet wat voor een voetbalsfeer het is. Zonde dat je dan uh, ja, nu weer met, uh, met lege handen staat, maar... Volgende week uh, is heel die uh, stadion van ons en uh, ja, dan gaan we ze gewoon pakken. En volgende week waar uh, Demi over heeft is morgen natuurlijk de laatste wedstrijd in de competitie. Waar um, Ajax moet winnen en Twente genoeg heeft aan een gelijkspel om de kampioen van Nederland te worden. Henk, was dit, uh, dit was vooraf het voorprogramma. Um, achteraf nog steeds? De bekerfinale ja? bedoel je? Ja, natuurlijk. Ja, het is het voorprogramma. Ja, laten we wel wezen, de beker, dat is, uh, daar wordt dan weer heel gewichtig over gedaan... met zo'n finale. En dit was ook leuk, dat de nummers 1 en 2 tegen elkaar spelen. Maar ja, het is natuurlijk een, een ondergeschoven trooi en dat blijft het in Nederland. Dus het winnen van de beker, uh, het gaat om het kampioenschap. Dus het is het voorprogramma. En dan is vervolgens de vraag, ja, wat heeft dat voorprogramma voor effect? Nou ja, goed, daar is al, week, uh, daar is al nu een week over gesproken. Daar werd ja. daarvoor al van, wat zou het voor effect kunnen hebben? Maar welke zinnige dingen heb je daar gehoord over dat effect? Nou ja, niet, want de, de, daar valt eigenlijk volgens mij ook niet zo gek veel zin als over te zeggen. Uh, Oké, okay, dankjewel. Maar, uh, nee, nee, ik bedoel, kijk, als ik trainer van uh, speler van FC Twente was geweest... had ik gedacht van, nou, dit, is, dit moet toch wel een tikje zijn. Want ik, die, die spelers hebben in het veld ook gevoeld dat ze toch... Uh, zo heb ik het altijd al gezien, de, de, de betere ploeg wel zijn. Steviger, hechter. En als ik speler van Ajax was, dan had ik gedacht van, nou... dit gaat heel moeilijk worden tegen deze jongens, want dit is toch wel een... Uh, uh, maar ja, ik ben punt 1 geen speler van Twente, ik ben zeker geen speler van Ajax. Want die jongens ja, die zitten in een andere belevingswereld. Ja. Dat hebben we gehoord in de commentaren ja. van ze. En voor een deel kan je dat. Je Kijk, voor een, dat spelers niet allemaal uh, de realiteit schetsen. Dat is natuurlijk allemaal prima. Dat is ze gegund. Dat moeten ze ook doen vanuit hun gezichtspunt. Maar de Ajaxiden zaten er wel weer heel erg in een andere wereld af en toe. Maar goed, dat kan morgen. We hebben het voor de ja. over gehad. Als er morgen na twee minuten een strafschroep valt... of een kaart of wat dan ook... dan kan alles zijn. en in het voordeel van Ajax, dan kan alles heel anders zijn met het stadion. En dan, dan telt die, die finale en het overwicht dan in Van Twente. Telt dan niet meer? Ja. Of kan niet meer tellen? Ja. Le leg eens uit waarom de Ajaxiden in een hele andere wereld zaten. Nou, als ik jongens als, als vertongen dan hoor dat... Uh, ja, ik had het allemaal niet zo gek veel voorstel. Dat Twente wat, wat balletjes van de zijkant heeft. Daar kwam het grofweg op neer. Wat balletjes van de zijkant heeft gegeven en ingekopt. Vind ik ook wel eens zo mooi alsof dat niet bij voetbal hoort. Dat vind ik altijd. Dat is. Dat Ajaxide hebben dat uh, altijd meer dan, dan. Vind ik. Dan andere clubs in Nederland en spelers. Dat is ook gewoon voetbal. En dat zijn ook gewoon kwaliteiten. Maar buiten dat vond ik het onzin. Want ook gewoon op het. Nou ja, wat ze dan maar noemen. Het voetballende gedeelte. Gewoon het combinerende gedeelte. Het teamverband. Vond ik FC Twente. Uh, de betere ploeg die, zich, die het zich gewoon heel erg moeilijk maakt... door twee goals toch eigenlijk een beetje uit het niets weg te geven. Ja. Je sneedt al even psychische deel van uh, de bekerfinale aan... en dan richting uh, de competitie. Rico, ik heb twee vragen die eigenlijk mm -hmm. over hetzelfde gaan. Mm -hmm. Als jij nou uh, de psycholoog zou zijn van FC Twente... hoe zou je deze wedstrijd dan gebruiken richting morgen? Uh, het, het positieve dat ze zijn teruggekomen uit een achterstand... En dat ze uh, uh, dus blijkbaar in staat zijn om, uh, om te winnen. Ja, nou je voelt, dat dat en je voelt de vraag al aankomen. Als je de psycholoog zou zijn van Ajax, hoe zou je deze exactzelfde wedstrijd gebruiken richting morgen? Dat uh, er iets gebeurd is na de voorsprong. En dat ze. Uh, uh, wel in staat zijn om, dus om de voorsprong te krijgen... maar dat ze dan uh, moeten zorgen dat ze die voorsprong ook houden. Dus dat de concentratie dan goed moet blijven... en de inzet goed moet blijven om die wedstrijd uit te spelen. Ton, is het voor Ajax goed om even vanuit Amsterdamse oogpunt te kijken... dat ze nu uh, in elk geval niet de favoriet zijn morgen? Nee, maar ik dacht ook dat ze überhaupt niet de favoriet waren. Want in deze hele aanloop naar deze wedstrijd... in ieder geval bij journalisten, de kenners dus was Twente toch al uh, de favoriet. Ja, maar goed, het dus werd 2-0 in die bekerfinale in ja. eerste instantie. Stel je voor uh, dat het 3-0 en 4-0 wordt... dan zijn ineens de rollen wel omgedraaid. Nou omgedreid. ja, maar dat dacht hm. ik net ook bij de woorden van Rico aan. Hè? Dus dat ze in staat zijn om een, Twente... om een 2-0 achterstand uh, terug te halen. Ja, maar ze zijn wel even met 2-0 achtergekomen natuurlijk. Ja, en ja, dat, dat zou je bij Ajax... Ja. Gebruiken. Ja. Mm -hmm. ja, want als je dan geen doel, tegendoelpunten meer krijgt, win je die gewoon die wedstrijd met uh, 2-0. Het valt me wel op, net zoals Henk, dat die belevingswereld van die, niet alleen bij journalisten die het zo goed weten, maar ook bij die spelers. Hè. We hoorden Theo Jansen net zeggen. Twee, uh, twente verdient gewonnen. En Al de wereld en vertongen, ja, Ajax was veel en veel beter. Toen mm -hmm. moest ik meteen denken. Dat zijn twee Belgen, Amsterdamse Bluff wordt altijd... Oh, het heeft niks met Belgen te maken? Of... Nee, maar ja. omdat Am... zij hebben de Amsterdamse Bluff al snel overgenomen natuurlijk. Ja. Hè? Mm -hmm. Maar heeft dit, dit alles, hè, Henk, niet te maken dan met deze competitie? Dat je kan het eigenlijk alle kanten, uit opleggen, of alle kanten op uitleggen... Uh, uh, wat we ook hebben gezien in dit seizoen is dat als uh, Ajax drie keer achter elkaar won... dat uh, alles en iedereen er weer van overtuigd was dat Ajax kampioen zou worden. Als Twente een tijdje ongeslagen bleef, dan uh, zou het Twente weer zijn. De laatste weken gaat het echt alle kanten op. En die bekerfinale is daar misschien wel een heel goed voorbeeld van. Eerst 2-0 voor Ajax, uiteindelijk de overwinning voor Twente. Het is, is dat, komt dat nou door een gebrek aan kwaliteit? Ja, dat komt door... Van een, beide ja. kanten? Dat klinkt, ja, dat komt door een gebrek aan kwaliteit. Ja. Ik bedoel, uh, het, is, het is bijna niet het moment, zou je zeggen, om het nu, maar het moet toch aangestuurd worden uh, dat de kampioen uh, misschien wel uh, het laagste record gaat evenaren. Uh, dat is van PSV, dat staat op 72 punten. Als gelijk speelt, worden ze kampioen met 72 punten. Uh, of dat laagste record wordt net overschreden, hè? dan worden, krijgt de kampioen 73 ja. punten nou ja, dat geeft natuurlijk wel iets aan. Hè? Kijk, de, en, en dat is wat jij zegt, is waar. En dat, dat geeft Ajax ook een kans. Dat, het, het ligt ook weer niet zo ver van elkaar af. Dat je kunt zeggen, ik vind Twente, wat ik zeg, wel een wat beter ploegverband demonstreren. Maar de verschillen zijn niet zo groot dat je zegt, van, nou, da daardoor zijn ze morgen ook open. Dat ze uitspelen de favoriet. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Maar dat heeft wel te maken met dat, dat niemand meer langdurig grip ergens op kan hebben. Hè? Twente had uh, vorig jaar onder uh, McLaren hebben ze ontzettend veel wedstrijden met 1-0 of 2-1 gewonnen. Hadden ze veel meer grip over bepaalde zaken. Ja. Dat was echt... Nou, dat was ook een, uh... Wat is er dan gebeurd in het afgelopen jaar in de eredivisie? Want vorig jaar om deze tijd mm. waren zowel Ajax als Twente... Onaantastbaar. Je, je, je kreeg op een gegeven moment het gevoel, uh, die gaan gewoon al hun wedstrijden winnen. Allebei, nou, hier en daar, sprokken, of, of, laatst dan een puntje vallen, waardoor het dan spannend wordt. Ze maakten toen allebei een reeks die ongekend was. Nu maken ze ook allebei een reeks die ongekend is, maar totaal tegenovergestelde. Ja, maar vergeet niet, bij FC Twente zijn er vijf, soms zes andere jongens staan in de ploeg dan vorig jaar. Vorig jaar hebben ze met een hele vaste ploeg gedraaid. Nou, dan moesten spelers vervest worden, de Koevo ging weg, is, noem maar op. Uh, ...totaal is dat Elstal dus voor meer dan de helft gerenoveerd. Dat is nogal wat voor een, voor een kampioen. Dus dan kun je zeggen dat het ook weer heel knap is... ...en in, in meerdere opzichten is het heel knap wat Twente doet... ...dat ze er nu weer staan. Maar dat heeft natuurlijk wel zijn, zijn, zijn weerslag op de, op de kwaliteit... ...en vooral op de, op de continuïteit, op, op stevigheid... Op, op, ...op een bepaalde race kunnen neerzetten. Nou, Ajax heeft, en dat, dat zit ook gewoon in het beleid van die club ingebakken... ...heeft Suarez moeten verkopen. Uh, heeft daarvoor uh, El Andoui gekocht... Daar kon je toen al heel veel vraagtekens bij plaatsen. Nou ja, goed, dat is, dat is allemaal wel uitgekomen. Dat is allemaal niet zo'n gelukkige combinatie geweest. Dat zijn allemaal dingen die, die, ja, die ja, wat ik net zeg, de continuïteit niet, niet bepaald ten goede komen. Nee. Maar, maar Henk, na de winterstop is Ajax duidelijk, heel duidelijk nummer één. Geworden, als je die ploegen naast elkaar legt. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Ajax wel de meest constant. Dat is een, een van de redenen waarom ik denk dat Ajax kampioen wordt. Ja, maar Tom, vind je het nou zo duidelijk? Een nek Ajax die uitwezen nee. drie weken geleden de ja. eerste twintig minuten schrikbarend. Ja, ja maar goed, voor het, dat geldt voor alle ploegen zo'n beetje. Dat ja. soort wedstrijden. Ja, maar, die... dat, maar sinds de winterstop, sinds de boer zal ik maar zeggen... Ja, zijn de resultaten veel beter geweest geworden Ik, ik denk natuurlijk. dat het zo moeilijk te voorspellen is... omdat uh, bij allebei een soort momentum geldt. De, hè, dus wat, wat je zegt, Tom, de, de laatste fase van de competitie is Ajax uh, goed geweest. Dus je zou kunnen zeggen, het momentum zit hem daar. Maar ze hebben laatste momentum, de bekerfinale verloren. Ja, het laatste okay, momentum ja. is dus dat ze de, de bekerfinale hebben. Dus voor ja. Twente, die, die, hebben, die zijn ook in de winning mood. En daarom is het zo moeilijk om te voorspellen welke, welke uh, waarde de, de, de psychische factor uh, uh, heeft. En komt het gewoon misschien wel aan op gewoon puur conditie of puur uh, afspraken maken of dat de organisatie goed is? Um... Nou, maar ja, afspraken maken, daar zeg je al zoiets. Ik bedoel, dat, je kunt ook zeggen dat Ajax na de bekerfinale, uh, hoor ik ook, de, gewaarschuwd zou kunnen zijn. Dat kan. Hè. Ze hebben drie goals tegengekregen. Ja, ik vind wel de manier waarop uh, die goals deels worden weggegeven of in ieder geval worden toegestaan dat zijn bij Ajax geen incidenten meer. Dat gebeurt Ajax gewoon structureel. Dat verdedigers uh, te, te achterloos zijn, uh, te argeloos. En, en, en. Dus ja, dan kun je wel heel makkelijk zeggen... ja, nu weet je dat dat gebeurd is. Dus nu moet je dat omzetten. Ja, dat moet je wel kunnen. Je moet wel, en, De en dat heeft is... ook niks met voetbal op zich te maken. Dat heeft puur te maken met nou, dat, dat, dat, dat iemand een opdracht kan uitvoeren. of niet. Dat die... En dat is een mentale, mentale handeling. Dus je krijgt een opdracht van een coach... van jij loopt met die mee en jij zegt dat tegen die. En als je dat onder druk niet meer doet... Ja, dan krijg je inderdaad dat het lijkt alsof ze ze weggeven en toestaan. Dus dat is een pure feit, een kwestie van concentreren op je taak. En zorgen dat het goed gaat. En sommigen onder druk vergeten dus hun opdrachten. Ja, als je ervan uitgaat dan dat alle spelers de kwaliteit hebben... om die taken te kunnen uitvoeren. Is ja, dat ja, dan dat niet je, misschien ja, de grote basis. vraag in dit, ja. hele, in, de, in dit hele seizoen? Nou ja, dat is de, dat is de vraag al niet meer. Dat, dat, dat, ja, dat, klinkt, dat, is, dat niet is al zo. bewezen. Dat is niet zo. Ja. Uh, eh, als je in de, in de aanloop naar het tweede doelpunt van SC Twente in de bekerfinale... Gregory van de Wiel ziet verdedigen... Ja, dat, dat is, dat is de, echt heel erg bedenkelijk. Ja. Eh, en dat is omdat het gebeurde onderin het, in, uh, in het veld aan de zijkant. Hij stond nog ineens tegen Ruiz of wat dan ook tegen een hele bewegelijke... Hij stond tegen Luc de Jong. Daar wil ik verder. De Jong ontwikkelt zich geweldig. Daar kan je verder niks van zeggen met zijn kwaliteiten. Maar het is geen toonbeeld van, van uh, gracieusheid, van, van bewegingsmogelijkheden. Uh, uh, en die loopt bij hem weg op een paas van uh, Buizen, de linksback van FC Twente. Goeie paas, want die jongen valt er verder niks van te zeggen. Maar het is geen geniaal balletje. Het is, hij is geen Xavi of Iniesta. Dus het is een balletje wat te voorzien was geweest. En opeens in... in een, een, halve, een fractie van een halve seconde loopt van de wiel totaal verkeerd bij Luc de Jong. Is dat, dat geen gebrek een... aan interesse misschien? Want ik, je zit naar oorzaken te zoeken natuurlijk. Kijk, wat er gebeurt is... Zelfs bij juniorenwedstrijden doen ze dit nog goed. Het is zo. een gebrek aan, aan concentratie. Maar ook aan het, vooral aan het besef dat die concentratie er moet zijn. Dat, nou, maar dat dan heeft... is het onge, ongeïnteresseerdheid. Nou, ja, het zo, een gedeelte daarvan. zo kun je het ook noemen. En dat doe je de jongens niet helemaal. Want hij zal zelf zeggen dat hij er alles aan doet. En in zijn belevingswereld denk ik ook nog dat dat zo is. Alleen, en dit is niet, want anders zeg ik dit niet. Dit is niet de eerste keer dat het gebeurt. Het is inmiddels zo structureel. En ik bedoel, dat ja, ik weet zeker, dat weet Frank de Boer weet dat ook. Want ik kan dit niet zeggen. Die probeert er alles aan te doen. Die heeft vandaag, deze week prachtig een kopgal op het trainingsveld neergezet. Mm -hmm. Om op kop, Dat zegt, dat ja, we hebben het over psychologen, wat dan ook. Ja. Maar Frank zet gewoon de kopgal. Ja, jongens, koppen ging niet zo goed. Dus dat gaan we doen. En dat gaat ook niet zo goed bij Ajax. Dus daar moeten ze ook beter in worden. Dat is ja. allemaal waar. Maar inderdaad, je moet het ook wel kunnen. En je moet zien dat het moet gebeuren. En, en dat is ja, vooral bij de verdedigers van Ajax een, een zwak punt. Ja, en, maar, en, maar hoe moet je dat dan uh, uh, uh, zien? Want Gregory van der Wiel, ik zei het net al, WK-finale, international. Dat is niet de minste. Dat zou dus iemand moeten zijn bij uitstek die opdrachten kan uitvoeren. Maar twee coaches bij Ajax hebben dat dit jaar blijkbaar niet voor elkaar gekregen. Want er speelt een rampzalig seizoen. Ligt dat nee, aan goed, nou zal ik, ik heb Gregory van der Wiel bij het Nederlands Alftal uh, enige tijd, een paar maanden geleden, geïnterviewd. En uh, het leek mij toch wel dat Frank de Boer als trainer, verdediger, ex-verdediger... dat dat voor hem toch wel een, uh, een waardevol eikpunt zou kunnen zijn. Uh, maar beelden van Frank de Boer had hij nooit gezien. En hij wekte ook niet echt de indruk dat hij dat... Uh, maar ik zeg, ik zeg juist niet van Frank de Boer, want dat lijkt me toch zelfde plaats. Wel, uh, rechts links als enige verschil, maar toch... Hij zegt hoezo zelfde plaats? Dat is, die is toch vrije verdediger? Was hij. Ik zeg, hij, heeft ook, hij is begonnen als bek. Hij is bek geweest. Dat weten die jongens niet. Ik zag gisteren een uh, geweldig programma van uh, Henk Gras met Frank de Boer. lieten ze nog beelden zien van, uh, nou is dit hoog niveau, Dus je mag dat die jongens niet voor de voeten werpen dat ze dat niet kunnen. Maar van Nederland Brazilië 98. De manier waarop Stam en, en Frank de Boer in samenwerking uh, Ronaldo opgegeven. Het was een geweldig beeld. Dat Frank de Boer eerst mis had, Dat Stam erbij komt. Dat Frank de Boer toch weer meeloopt. En dat laatste wat ik nu zeg, dat Frank de Boer toch weer meeloopt. Dat zie je heel veel. waarom mag je dat niet verwachten van, van iemand als Van der Wiel? Die al op ja, zo'n hoog vind... niveau wedstrijden heeft gespeeld. Die in de belangstelling staat van grote clubs. Die moet dat toch kunnen? Of ja. stokt hier gewoon zijn ontwikkeling dit seizoen? Ja, die is, die is ook wel gestokt. En ik vraag me ook ja, hij moet het wel kunnen. Ja, dat zeg je. Hoezo moet hij? Hij speelt in een Nederlandse competitie. Zo erg wordt hij ook niet beproefd. Dus ja, hij moet het kunnen. Dit, dit is zijn niveau. Hij de wedstrijden op het WK hij gespeeld. Hij oh. heeft de WK-finale gespeeld. De Frank de Boer niet gedaan. Hij is ook ja, veel zwakker dit jaar natuurlijk dan voorgaande jaren. Ja, maar vorige jaren was hij verdedigend ook wel niet goed. Maar dat werd gecamoufleerd doordat hij steeds opkwam. Ja, dat dat doet ziet, hij al dat niet, ziet er ook vallend uit. Hm. Zijn voorzetten waren erg matig, uh, constant. En nu is hij zich wat meer, zegt hij, op dat verdedigende gaan toeleggen. Maar ja, het, het, het gaat vooral om dat grote besef dat bij deze jongens... Ja, het, het, het, het, het klinkt af en toe van het oude mannen praten. En zeker als je, als je 98 erbij gaat halen, dat is ook allemaal. En soms is het ook onredelijk naar de jongens toe... Maar uh, deze jongens hebben niet het niveau wat, wat ze... Want jij hebt het inderdaad over die clubs waarmee ze allemaal in verband worden gebracht. Ja. Ik zou ook zeggen, het zou erg goed zijn ook voor die jongens dat die clubs... Ja, het zal niet gebeuren, want de wereld is op hol geslagen... En uh, er worden steeds maar weer van die geruchten. Maar dat die clubs daar eens mee stoppen. Want Gregory van der Wiel op dit moment is gewoon niet toe aan een club in het buitenland, of misschien dat hij zich daar met veel betere spelers om zich heen ontwikkelt tot die spelers ja, dat, die wij dat, in hem zien. Ja, maar dat zou ik ook zo. Dat vind ik een beetje de omgedraaid. Dat is in sommige gevallen is dat nog wel eens inderdaad opgegaan. Maar het is toch eigenlijk een beetje de omgedraaide wereld. Deze jongens moeten toch eerst gewoon in Nederland en dan heb ik het nog ineens, een half seizoen. Want dat, dat schijnt tegenwoordig al goed. te zijn twee, drie seizoenen gewoon constant goed presteren. En dan kan er af en toe wel eens, dan kan je af en toe wel eens een keer zijn... Maar gewoon over het algemeen en als verdediger. Altijd in 6,5 halen. Ja. Ja, ik ben het met je eens, maar is dit nou niet juist oude mannenpraat? Want het is helemaal niet meer van deze tijd. Nee, maar ja, daarom zeg ik net, ik wou dat ze er mee ophielden. Ze stoppen er niet mee, want uh, Jan Vertongen kan ook alweer overal heen, als je het mag geloven. Terwijl ik dat ook nog een jongen vind waar zoveel aan mankeert in verdedigend opzicht. Ja. Is dat, is, gaat dat ook in het kopje dan meewerken van zo'n speler? Dat die, uh, ik geloof dat jij het net zei, Ton, dat hij ongeconcentreerd kan zijn, bijvoorbeeld uh, nou. Gregory van der Wiel. Zit zijn hoofd eigenlijk al bij, ach, weet je, na dit seizoen of ik nou kampioen word of niet in Nederland... Ik ga naar Duitsland of ik ga naar Amerika. Ja, maar Engeland dat zit ook het daar echt dat doen. Dat komt ook als je het over de, om de, he de hele omweld... Want uh, ik vertel net over het interview wat ik met hem heb gehad. Ik moet wel zeggen dat hij dat. Hij, uh, want ik was natuurlijk vrij sceptisch over hem en dat. Uh, maar dat hij dat wel. En dat is ook. Aan andere kant kun je ook zeggen. Misschien raakt het hem helemaal niet. Zou ook heel negatief mm -hmm. kunnen zijn. Maar hij ging er goed mee om. Maar hij bleef gewoon. En ik, ik heb hem op een gegeven moment gevraagd. Mm -hmm. viel je niet ook te veel zeur. En nee, ik mocht doorgaan, <laughs> weet je wel. Maar dat kan ook een totaal gebrek aan. aan inderdaad, uh, interesse, interesse zijn, de, zijn, de, ook, er zijn. In, ook in dat gesprek. Ja. Ook met maar jou. ik. Ja. Ik, kijk, er zijn ook heel veel. Ik wil niemand. Iedereen doet zijn werk op zijn manier. Er zijn ook heel veel collega's die Gregory van der Wiel uh, naar de mond praten. En niet alleen Gregory van der Wiel is nu het voorbeeld. Hè? Iedere voetballer. Ja. Die, die profs naar de ja. mond praten. En ach, er is wel eens een mannetje laten Je hebt wel eens een mannetje laten lopen. Maar je hebt toch ook een keer op doel geschoten. Hè? Omdat, zo, uh, dus het is allemaal wel goed. Weet je, ja. En, en door die hele omwelt hebben die jongens ook dat gevoel van... nou ja, we stellen wel wat voor. Ja, zo verder ja. over Ajax en FC Twente en de onvermijdelijke slotvraag: Wie wordt de kampioen? Maar eerst maar even kijken wie de rv Cup gaat winnen. Manchester City staat voor tegen Stoke City. Andy. Nog wel, maar een slotoffensief in de laatste seconde. Pennant die de bal voorgeeft, wordt gekoopt, komt bij Carew. Nee, net niet. John Carou, zoals hij in Engeland wordt genoemd, Cardiff noemen we hem ook nog wel. De oude baas is uh, in het team gekomen. In de slotseconde zitten we van Manchester City tegen Stoke City. Nog een uh, kans gezien voor Jermaine Pennant uh, in de, die slotminuten. ...voor Stoke City. Keeper mee naar voren... ...Seurensen, want we hebben nog een hoekschop. En die wordt vanaf de linkerkant weer door... Pennant genomen. Jones voorin... ...de, de spits. Goede speler. Maar... ...Seurensen, bijna 35. Daar gaat... ...de bal niet naartoe. Wordt de bal gekopt... ...maar wordt naastgekopt. Ik denk dat het... ...de allerlaatste mogelijkheid was voor Manchester City. Want Manchester City staat met 1-0 voor. De drie minuten extra tijd zitten erop. En na 1969... ...eindelijk weer een FA Cup... ...voor de ploeg uit... ...Manchester. Want in... Uh... Even kijken, 77 werd er nog wel de League Cup gewonnen. Maar 69 was het laatste, echte belangrijke grote feit voor Manchester City. Ja, ja, Today is de matchwinner. Het feest is zo dadelijk op Wembley als de laatste seconden nu wegtikken En scheidsrechter Atkinson zal afsluiten. Mooi verdeeld, de rode en de witte. En nu is het afgelopen, de handen gaan omhoog bij Roberto Mancini. Hij wint de FA Cup en die is belangrijk hoor. Dat was feest, dat is feest in Manchester. United kampioen. Manchester City de beker. En met het Nederlandse tintje. Want Nigel de Jong zal een van de feestvierende spelers zijn. Wij gaan eh, op weg naar feestvierende spelers morgen in Amsterdam. Maar of die van Ajax of van FC Twente zijn, dat weten we nu nog niet. Wie de landskampioen gaat worden, dat wordt niet alleen bepaald door het technisch goede voetbal. Zeker ook door het karakter van de ploegen. En eh, uitgebreid besproken inmiddels ook al, de mentale weerbaarheid. Ajax-trainer Frank de Boer moet het onder andere hebben van zijn talenten in zijn ploeg. Dat zou het verschil kunnen maken morgen. Ik vind het vooral voor jonge spelers, zoals Boyles en Eriksen die bijna misschien in hun carrière nog niet zo'n belangrijke wedstrijd hebben gespeeld. Ebischiel, vergeet ik er nog wel misschien een paar. Ja, dat het natuurlijk voor hun uh, misschien wel goed uitkomt dat je de eerste Beekers wedstrijd hebben gespeeld en nu wel uh, de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Dat geldt ook voor Twente natuurlijk. Maar die hebben meer ervaring in dat soort wedstrijden. Die vorig jaar zijn ze kampioen uh, zijn ze ook kampioen geworden. En deze jeugdspelers. Uh, we ja, weet nu hoe het is om met spanning om te gaan. Dus ik denk dat het een, een voordeel is dat ze het eerste beker hebben gespeeld. Ja, en daar moet je proberen je voordeel uit te halen. Ja, een bevlieging van iemand zou dus het verschil kunnen maken. Ik wil een laatste rondje maken langs jullie allemaal met één dezelfde vraag. Wat, kan het verschil, wat gaat het morgen het verschil maken, Ton? Ik denk de thuiswedstrijd en ik denk ook, uh, we hebben het net even aangestipt... Uh, de serie die ze met Frank de Boer hebben gemaakt. Ik ben er bijna voor overtuigd dat Ajax kampioen van Nederland wordt. Oké, okay. Henk. Wat gaat het verschil maken morgen? Nou, dan denk ik toch de, wat ik net zeg, de aanhoudende vrijgevigheid van Ajax. Ze zullen heel veel doelpunten, normaal gesproken... los van andere uh, calamiteiten waar je geen rekening mee kunt houden... maar heel veel doelpunten moeten maken om dat te compenseren... Dus ik zeg op basis van het iets betere teamverband eh, SC20. Ook al omdat die aan een gelijkspel genoeg hebben. Ja, ja. Sowieso, daar al statistisch iets meer kans. Ja. Bart, ervan uitgaande dat je voetballiefhebber bent... of dat je morgen gaat kijken. Nou, of ik misschien ga... heb je gewoon ik, sowieso ik, een antwoord. Ik ben in dit geval wel een voetballiefhebber... omdat het al zo, uh, zoveel in de media is geweest de laatste week. En, en mijn zoon die vraagt me er altijd naar, wat denk jij? Denk ik dat Ajax het wordt, inderdaad vanwege het thuisvoordeel... en ik heb ook wel een beetje begrepen dat ze echt wel moeten nu. Ja, Rico, ja, tot slot. Wat gaat het verschil maken morgen? Nee, op, op lange termijn is het dat Ajax al heel lang geen kampioen meer is geweest... en daar de druk ligt. En bij Twente ligt de druk om uh, uh, het to head uh, kampioen te worden. Ja. Daar, dus daar ligt de druk allebei. En ik denk dat uh, toch het momentum van de bekerfinale uh, voor Twente uh, belangrijk is. En uh, ik denk dat ze stand houden in het hol van de leeuw. Ja. En um, gaan we ons nog wagen aan uitslagen? Of een kleine uitslag of juist een grote uitslag... Nou, ik zie allemaal vragende gezichten. Zullen we het morgen afwachten? Dank allemaal voor uh, dit sportforum. De uitzending zit er bijna op, maar u bent van ons gewend dat we dan nog even naar het buitenlands voetbal kijken. Blackburn Rovers tegen Manchester United. Die uitslag die kent u al. 1-1 in Engeland. Waardoor Manchester kampioen is. Sunderland Wolverhampton Wanderers werd 1-3. West Bromwich tegen Everton 1-0. En Blackpool tegen Bolton Wanderers 4-3. United dus de kampioen. Chelsea en Arsenal de nummers 2 en 3 komen nog in actie. En Manchester City de nummer 4. Die speelde vandaag de FA Cup finale en won dus. Onderin is het spannend voor Blackpool op de 18e plaats. Het heeft er drie punten bij. Daar drie punten onder Wigan op de 19e en voorlaatste plaats. En daar weer onder West Ham met 33 punten uit 36 gespeelde wedstrijden. In Duitsland was het de laatste speelronde. Bayern München tegen VfB Stuttgart eindigde in 2-1. Freiburg Bayern Leverkusen 0-1. Hannover tegen Nürnberg 3-1. Borussia Dortmund, Eindracht Frankfurt 3-1. Kaiserslautern werden Bremen 3-2. Köln tegen Schalke 04 eindigde in 2-1. Seizoen in stijl afgesloten door Schalke. Mainz tegen St. Pauli 2-1. Hoffenheim, Wolfsburg 1-3. En HSV tegen Borussia München Gladbach eindigde in 1-1. Levert deze eindstand op. Dortmund is de kampioen en speelt Champions League. Leverkusen is de nummer 2, speelt ook Champions League. En München Bayern is de nummer 3 en speelt voorronde van de Champions League. Tot zover voor nu. Wij zijn vanavond bij u terug en natuurlijk ook morgenmiddag. Vanaf half drie is dan de wedstrijd en ook nog acht andere. Fijn weekend nog. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Oh ho, oh ho, oh. de goal voor Ajax. Het is 1-0 voor FC20. Wie gaat het worden?